Afghaanse veiligheidstroepen mogen de NAVO binnenkort niet meer vragen om luchtsteun boven bewoond gebied. Bij de luchtaanvallen op de Taliban komen te veel burgers om, vindt president Karzai. Afgelopen week nog tien, terwijl de vier Taliban werden gedood. Dat kan niet langer, vindt Karzai, en daarom komt er een verbod op het vragen van luchtsteun. Alle treinvervoerders op het Nederlandse spoor... moeten hetzelfde tarief gaan rekenen. Daarvoor pleitte de NS in het televisieprogramma Kassa. Reizigers die met de OV-chipkaart reizen en wisselen van aanbieder... moeten nu uitchecken bij de een en inchecken bij de ander. Op het nieuwe traject betaalt iemand een nieuw tarief. Het Leids Cabaret Festival is gewonnen door de Partizanen. Het duo bestaande uit Merijn Scholten en Thomas Gast bon de jury en de publieksprijs. Ze versloegen Kikki Schippers en Jan Beuving. Het was de 35e editie van het Leids Cabaret Festival. Het weer nog bewolkt met af en toe een opklaring, verder nevel en mist en misschien een bui. Overdag grijs en later meer zon, bij maximaal 6 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VNN, VNN, start! Amen. Bijna drie minuten over vijf. En nu luister je wel naar start. Niet met naar nachtbrakers. En uh, inderdaad, nog steeds Lukie hier. Hoe even een lange nacht. Een mooie lange ochtend. Best aardig weer buiten. Dus uh, als je al wakker bent, zou ik zeggen: zet het gordijn open. En dan kun je kijken naar de zonsopkomst. Dat is mooi, hè? Ja, dat gaan we maar doen. We hebben er net twee uur gehad over het tv-programma's. Uh, daar gaan we nu mee ophouden. We gaan nu een ander dingetje doen. Want we hebben het wel even gehad nu met die tv. Hè? Want ik, ik, ik zat zo nog te denken tijdens het nieuws van ja, ik zeg altijd tegen mensen dat ik, heel, dat ik eigenlijk heel weinig tv kijk. En uh, nu bleek dat ik echt met iedereen wel mee kon praten. Ik kreeg, eigenlijk ken ik al die programma's ken ik wel. En dan ga je, ga je toch een beetje nadenken, ja, kijk ik dan zoveel televisie of, uh, of, of, of kijk ik gewoon heel selectief televisie? inhoud? heb ik gewoon een hele gemiddelde smaak waar wij allemaal over houden. Ik ga er nog eens een keertje goed over nadenken. Maar goed, goedemorgen dus. Het is drie minuten over vijf. Start is dit en deze week werd duidelijk dat de Tweede Kamer weer een algeheel rookverbod in de horeca wil. Op 1 juli 2008 werd die wet al eens een keertje ingevoerd om vervolgens weer bijgesteld te worden. Want kleine cafés zonder personeel, nou, daar werd even zo door de vingers gekeken. waren zeg maar, ah, dat jullie mogen wel roken. Maar nu niet meer. En wat vind jij daar eigenlijk van? Moet de overheid zich daar wel mee gaan bemoeien? Uh, nou, ik vind wel dat het gewoon gerookt moet worden. In fest. Ik rook zelf niet waar. Ik rook niet. Uh, ik vind het ook niet fijn als er omheen gerookt wordt. Maar als het toegestaan is, dan uh, respecteer ik dat wel. Uh, ik, denk, ik vind ook inderdaad dat uh, de eigenaar het zelf moet weten. In de kleine horeca. Ja, ik sluit me daar volledig bij aan. Ik weet niet wat ik nog niks heb te zeggen. Dus... Ja, ik vind gewoon dat de horeca-eigenaar zelf uh, mogen bepalen. Zo. Ik vind gewoon dat het gewoon gerookt moet worden in de horeca. Plus, het stinkt allemaal naar zweet en bier wel als het druk is. Ja. ja, precies hetzelfde. Ik vind ook dat het aan de eigenaar zelf is om dat te bepalen. Nou, ik vind het een, een teleurgang van de Nederlandse klein horeca. Want het grootste gedeelte van de klanten van de kleine horeca... zijn zeg maar, mensen die roken en komen voor de gezelligheid. En die worden ook weggejaagd. En het gaat net weer iets beter met de horeca. En dat gaat nu ook weer weg door aanscherpingen. En het is voor de volksgezondheid, maar... De 10% die zeg maar niet rookt, dat vindt niet opwegend te tegen de 90% die kleine cafés die wel rookt. Dus eigenlijk vind ik het belachelijk, ja. Ik vind dat een, een, een horeca-ondernemer het zelf moet weten. Zeker de kleine horeca niet. En iemand kiest er zelf voor om in een gelegenheid te komen waar gerookt wordt of niet gerookt. Betuttelen. Okay. Zoals je wel vaker hoort tegenwoordig. Dat is natuurlijk ontzettend belachelijk, omdat het uh, nu ineens gaat over de kleine cafés. En uh, die wet was bedacht om personeel te beschermen. Maar ja, als je geen personeel hebt, die discussie hebben we toen ook gevoerd, dan is het natuurlijk een overbodige wet. Dus ja, je wordt dan weer bedrogen. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wat vind jij? Uh, vind jij dat er een uh, rookverbod moet komen, zo'n algeheel rookverbod? Of vind je het eigenlijk maar, uh, maar onzin? En zeg je van uh, nou, zo'n rookverbod, dat hoeft eigenlijk niet in die kroegen, want ik kan zelf wel bepalen. Of ik ergens naartoe ga waar dan gerookt wordt. Wat, wat vind jij? 0801121. We gaan er eens even een half uur over praten. 0801121. En uh, dit is een mooi liedje. Wilde ik eigenlijk net al draaien, maar ik kwam er niet aan toe. Dus doe hem nu. The fray and how to save a life. One, you say we need to talk. You walks, You say sit down, it's just to talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through some sort of window muziekleraar moet je leren, altijd. Nou ah, ongeveer het ritme. Bijna. We hebben het over het rookverbod? Dat moet gaan uh, gebeuren binnenkort. Dan uh, mag je helemaal nergens meer roken. Ik in geen enkele kroeg. En dan denk je misschien, ja dat was toch al zo. Nou nee, nee, nee, nee. nee, nee. Als je wel eens in een kroeg komt, dan uh, weet je dat er echt uh, volop wordt, wordt groot, hoor. Zo is er hier in, in, in Hilversum. Uh, alle kleine kroegjes. Nou, daar staan de asbakken gewoon op tafel hoor. 0800 1121, dat is het telefoonnummer en dat telefoonnummer heeft ook Aad weten in te toetsen. Goedemorgen Aad. Ah Luc. Hé, hey, hoe is het? Ja joh, moet maar hé. He. <laughs> hey, hey, mocht je vandaag eerder beginnen? Ja, ja, ja, Frank is op vakantie dus ik mocht, uh, mocht al om twee uur wakker worden vandaag. Toch had ik dat geweten man, ik had speciaal de wekker gezet voor jou. Nou, nah, dat hoort niet goed voor, Dat niet goed voor. Maar, uh, maar, nu, maar, je, maar jij zet, je hebt de wekker gezet en je dacht even mee babbelen. Ja. ja, ik denk even hoor, wat je nou te vertellen hebt. Je was vrede week aardig en ging je in de fout, hè? Wanneer? Vrede week. Hoezo, wanneer dan? Ja, toen zei je uh, aard. En toen dacht je ja. dat het likkend was, was ja. ook een aangelezen. Nou ja, daar hebben we toch nog een discussie over. Dat is even, daar moeten we heel even uitleggen aan, uh, aan wat mensen. Wij hadden, hoe um, heette die meneer nou ook alweer? Ik ben zijn naam even kwijt, maar we ja, hadden hij een... De, hij heette geen Aad. Nee, nee hij er geen aard. maar de, dus... dus uh, uh, Bl -bl -bl -bl het was voorraag lees. Ja, want we hadden dus iemand aan de lijn. Nou, laten we hem Piet noemen. En dan, uh, nou, uh, Mar Marcella deed, uh, deed dan de regie. Hè. Die heb je nu ook, uh, spreek je dan nu ook. En die, uh, ik weet niet of Marcella het was, nou ja, doet er niet toe. Maar op mijn blaadje stond: Nou, Piet hangt aan de lijn. Maar het zou zomaar aard kunnen zijn die ons in de maling neemt. Want uh, uh, no, no offense, aard. Zo denken wij ja, over jou. En ik hoorde het. En, en, ja. Ik moest ook lachen. Want hij leek verdomd wel op mijn stem. He? Ja, toch. Dat, dat leek toch. Dat was toch echt... Uh, want ik moest even twee keer luisteren. En ik herkende het wel. Ik dacht van nee, dat is toch, dat is toch niet aard. Maar we hebben nee. het er later nog over gehad. In de vergadering. Van nou, was het nou wel of niet aard? En ik zei nee... Nee, ik was het niet. Nee. Maar het moest er wel smakelijk om lachen. Ja, ja, maar jij herkende jouzelf ook dus wel een beetje in jouw. Uh, in, in ja, stem. ja, een beetje wel. Ja, ook een, dat Haagse accent natuurlijk. Ja, ja dat, dat, dat, dat, dat maakt het wel af, ja. <laughs> ik heb één keer het verleden, heb ik mijn eigen stem gehoord op een antwoordapparaat. Ja. En toen ben ik voor mezelf geschrokken. Ja. Want ik vind dat ik totaal geen pot haars praat. Ik nee. Ook wel. Nou. wel. Maar, ik, maar ik, ik kan ook heel bekak praten hoor. Oh ja, doe eens. Oh, <laughs> kegel, gaan we zondag met onze kennis de tennis de vermeden? <laughs> ja, ja, het zit er wel wat in, inderdaad, ja. maar goed. Het maar, ja. Ja, was, was een opmerkelijk uh, verschijnsel vond ik het uh, vorige week. Ja, ik, in ik vond het een leuke vergissing. Ja. <laughs> hey, we hebben het over het rookverbod. Uh, ik hoor het, ja, ik weet het. Wat vind je ervan? Uh, ben je het ermee eens of zeg je ja, van Ja, Onzin? Ja, ja maar natuurlijk. Ten eerste mag je het zelf wel bepalen je eigen zaak, wat je dan nou hebt. Ja. Waarom doen ze het een bruin gedorie? Ja, want dat, is, uh, dat, dat, dat, dat wordt al gezegd, hè? Ja, het is mijn café, dus uh, ik bepaal jezelf zelf wel of er wordt gerookt. Dat zeggen die groepen. natuurlijk van, als je nou, bijvoorbeeld een jasje bent of een peuketje ontgooien... of, of, of een of een, of een jasje, weet ik voor wat... of een er iemand eigenlijk in de buiten als je een Ja. wil roken. Ja. Je weet, ik weet niet wie je zelf rookt. Nee, nee. Maar als je een biertje, al, althans ook gebruikt of een bolsie... dan hebben je nog meer behoefte aan, aan nicotine. Ja je wil juist, uh, juist als je rookt, wil je juist als je dat lekker dat biertje en dat, dat borreltje aan het drinken bent, wil je daar ook graag een sigaretje bij roken in de koel? een zetje ja. of ja. een sigaar, wil ik veel. We ben ook zo'n pijn. Maar ja, dat is natuurlijk. Dat is natuurlijk wel het idee. Het idee natuurlijk van de overheid is dat ze dan zeggen van ja, dan mag je binnen niet meer roken, dus dan ontmoedigen we het en dan, uh, dan uh, kikt het uh, Aard misschien wel af. Ja, nou ik kom al de hele tijd niet meer in de koel hoor. Ik bedoel meer van het roken. Maar waarom de de de man? Ja. Maar bemoeuzig mee Als je niet in een rookcafé zit, dan krijg je naar een andere kroeg. Ja, precies. Als je jij zegt van als je als je dat sowieso al niet wil uh, in in in, in zitten, dan moet je eigenlijk niet naar de kroeg toe gaan dan, of dan of naar een, een, juist een speciaal niet rokerskroeg. Ja, bijvoorbeeld ja. ja. En die lopen er misschien ook vol voor, uh, voor, die, voor die frieken. Ja. ik bedoel, wat hun weet. Hij. Maar ik bedoel, dan kun je ook geen ademhalen aan op straat. hoor. die aardappelgassen en die uh, smokken en uh, dat is dat, vuil. Dat, dat, uh, ja, want, nou, ik vraag uh, me af of. Uh, want uh, uh, je hoort wel als kroeg zeggen: van ja, dan, dan, uh, als er behoefte aan is, dan komt er vanzelf wel een soort niet -rokers kroeg ik denk dat daar wel behoefte aan is, maar dat er ook wel behoefte is aan een uh, aan, uh, aan, aan, uh, aan een welrokerskroeg, maar ook aan een niet roken Dat er gewoon, uh, ja, dat, dat, dat is voor allebei wel een markt, zou je zeggen. Ja, maar je gaat er in een café, je komt zelf uit dat mooie nou 20 ja. Dan heb je ook wel hele leuke kroegjes. Dan ga je niet onder een gesprek of onder een spelletje in de kou buiten staan, roken. Nee, dan sta je in de gierlucht. Nee, de, de sfeer is dan de weg. Ja. ja, nee, dat, dat, dat begrijp ik wel. Dat vind ik altijd wel jammer. Dan zit je lekker in de kroeg en dan uh, moet je meteen... Ja, dan moet je er even drie naar buiten toe en dan... Uh, in de ja, kou. Bij, bij, ja, in de kou moet je jas weer aan en dan... Is het gesprek weer... Uh, hè, dan ben je net lekker aan het kletsen en dan is het gesprek weer... Stok dan weer eventjes. Ja, of je zwelletjes uh, naar de Donba. Ja, ja, ja, precies ben je een potje aan het kaarten. Uh, ja. Of een dat is, waar, dat is het grote nadeel van zo'n uh, rookverbod natuurlijk. Uh, dat, ja, ik vind het, ik vind het ziekelijke bemoeizugd. <laughs> ja, man. Kom op. Ik schrijf het op, Aad. Ah, ziekelijke vind jij het. Hartstikke goed. Oké, okay, dankjewel. Hè. En ik spreek je uh, uh, volgende week. Uh, en anders uh, misschien wel je stem lookalike. <laughs> Ja, bij ja. ja, leven dit wel zijn. Ja, tot later. Hè. Ja, dat was al. Wat vind jij? 0800 1121, dat is het telefoonnummer van ons. En uh, daar kun je bellen en dan kun je vertellen wat jij vindt van het rookverbod. Hille, goedemorgen. Goedemorgen. Nou. Ja. Ik ben een, een niet-roker. Ja. Dan vind jij vast, nee, vind dan vind het een vast een ik, goed idee? Nee, helemaal niet. Nee, toch niet? Nee, vreselijk joh. Waarom dan? Iedereen uh, moet uh, kunnen doen wat hij wil. Oké. Okay. Je moet een en een niet roken In In begin zijn we net naar de rokersgroep geweest. Ik vind het hartstikke gezellig. Dat zijn de meest leuke mensen. Yeah. En al die sauiers die niet roken, die hebben gerookt. Mm -hmm. Alleen uh, ja, die zijn zo uh, flink, hè. En dan ja. uh, mag een ander niet meer roken, dan gaat het alleen maar ja, roken. Dan dat is allemaal zielig. Dat, vind ik ook, dat ben ik wel met een je eens, want ik, uh, als, je, uh, uh, als je niet rookt, en, uh, of als je wel rookt, allemaal prima. Maar uh, om, nou, om nou elkaar daar heel erg op uh, gaan af te vallen ofzo, ja. en dat gemopper en uh, gezaggerijn, ge ge ge dat, uh, dat vind ik ook niet. Nou, dat vind, dat vind ik ook. Ja. Het, het gaat er gewoon om mensen, gunnen elkaar gewoon wat. Ja. En uh, gewoon roken en niet roken maar, Nou, dan moet jij zien, de roken is micro niet roken schoenen, er zit niks. In. Ja. Want ik ben echt waar, ik heb mijn hele leven nog nooit gerookt. Uh. Maar even, ik denk, waar maken jullie hier nou druk om? Ik bedoel maar, ja wat is nou gezond hè? Ja. Een zak drop -out in een auto, dat uh, is ook niet gezond. Nee, ik ja, dat, zie jij, dat zie jij niet. Maar, nee, maar het is natuurlijk niet... Het is, kijk, ze doen natuurlijk ook, kijk, als jij een zak drop eet naast mij, dan, uh, dan, dan heb ik daar geen last van, dan krijg ik niet... Nee, uh, dat weet ik wel. Maar ja, uh. mag, mag ik mag je ook eens een beetje last van elkaar hè? dat geeft dat nou. Ja. Ja. Ik luister, wat zal het je schelen? He, mijn vader heeft er 83 gerookt. Nou hm. ja, die man, dat is, Nou ja, hoe oud ben je dan? Ja. Nou, dan komt er nog eens vijf jaar bij, misschien als je niet rook. Ik vind het allemaal geloof van dit. Maar, waarom ben jij dan nooit gaan roken als je vader wel zo... Uh, zo had je? dacht je van nou ik heb er geen zin nee, in... Ik het vond het niet te... lekker. Ja. Heel simpel. Ik heb het wel geprobeerd en ik denk, ja. <laughs> ja, ik van ja? er wel wat een viezigheid. Dus jij dacht, ik ga er niet aan beginnen. Nee, ik vond het gewoon niet lekker, Maar ik vind mensen die roken, ik heb er helemaal niks op tegen, Dan moet iedereen zelf weten. Het ja. valt me echt op dat mensen die niet, die gerookt hebben, die doen vervelend. Ja. Die vinden zichzelf zo geweldig. Ja. En, die, en, en, die, en die worden, nou ja, dan denk ik, gaat, dan ga ik straks ook te roken. Nou, en maar zeuren, jongens. Ja, ja, ja. En dat zijn vooral die, die, die, die zogenaamde babyboomers, die allemaal aan de stuur en al die rotje geweest zijn, die hebben de grootste bek. Ja, dus de mensen die, die vroeger, die, die eigenlijk nog stiekem een beetje verslaafd zijn, maar het yes. zichzelf nu toestaan. Dat zijn je ja. Echt waar hoor. Dat zijn de grootste seikers die horen. Maar toch, hè, um, Hille, vind ik het soms wel als ik in de kroeg ben geweest. En uh, er wordt inderdaad veel gerookt weer, tenminste in de kroeg van zweek komt. Ja, zijkkom, lekker, dan, ja, ja. Dat je een halbe Ja, en uh, ik vind het soms ook wel lekker. Als je dan, als, dan, uh, als ik in de kroeg ben geweest waar niet wordt gerookt, dan denk ik van, oh verrek zeg ik kan gewoon. Eigenlijk zou ik in principe mijn kleren de volgende dag weer aan kunnen trekken. Ja, oké, okay, nou ja, dat, dat, uh, dat is een keuze. Hier, maar je moet gewoon zeggen, uh, mensen. Je moet de mensen laten kiezen. Van ja. een, een, een proef waar je niet kan roken en waar je wel kan roken. En dat is het probleem toch opgelost. Ja. Zoek je de zelf om. Ja. Nou ja, en je hebt keus. Kijk, vroeger ik ook in een restaurant roken. Dat vond ik niet zo. Nee, heen, dat, vies, nee dat, was... dat is vies hè. Ja, dat is vies. Dat, dat, dat, dat moet niet dat moet kunnen. Dus dat vind ik prima. Ja. Maar gewoon gezellig in een café. Ik was uh, gisteravond heel leuk in een heel mooi... het oude café Verlee, nou, daar roken we allemaal met. Daar roken ze allemaal met, ze allemaal met, met elkaar, nou, maar dat is gewoon leuk. Ja, ja. De, en er uh, zit niemand uh, te mopperen dat er, dat er een sigaret opgestoopt is? Well, nou, nee, je hebt nog nooit gezien hoeveel hoe, hoe verstandig er is. Maar ja, ik kies ik toch om. Ik ga gaan zitten, maar ja, <laughs> ja. ik moet het niet doen. Ja, maar dat is het wel gezellig. Ja, en je, de kun, rest, je, kunt, je kunt ook thuis blijven. Gezellig. Ja, dat is waar. Ja. Ja. Ja. Ik ben wel eens in een, in een bioscoop nog geweest waar je uh, mocht uh, roken. Daar werd daar gewoon gerookt uh, in die bioscoop. Ja, dat is een padje. Okay. Kijk, uit uh, je filmpje. Kijk, uit die jaren 50 ook, dat werkt ook iedereen. Dat ja. is grappig, heel anders. Ja. Ja, uh, dus, nou, je ziet het altijd. Je hebt zelfs van die fragmenten op, uh, op uh, van prestatoren op televisie, dat ze met zo'n dampende sigaretten naast stellen. <laughs> <laughs> ziet er zo fijn uh, uit. Nu. Mensen moeten elkaar een beetje vrij laten. Niet zo'n betutteling. Dat is tegenwoordig heel erg. Ik bedoel, maar. Uh, ja, houd er nou eens mee op. Ja. Nou, schrijf ik op. Ik. ik zet het erbij. Dank je wel voor je verhaal. Zet het erbij hoor. Het S allerbeste. Waar we uh, lekker straks. Een leuk programma nacht. Oei. Thanks, tot later. Oei. Uh, roken en het rookverbod, daar hebben we het over. Erik, goedemorgen. Goedemorgen, Luc. Ja. Wat vind Hai, jij? Um, ja, ik, ik had bijna een beetje dezelfde discussie afgelopen donderdag met, uh, met de nachtjes, hè. Mm -hmm. heel uh, Tegenstander van roken volgens mij. Ja. Ik ben mede-eigenaar van een café geweest. Daar was het zo dat ik overdag zo moest werken. Dan was het mijn zo, dat moet je goed luisteren, tot zes uur wordt er gewoon niet groot. Want dan kunnen mensen met kinderen binnenkomen die zelf een kopje koffie kunnen drinken. Ja. En, en kinderen kunnen, kunnen zelf niet beslissen waar ze wel of waar ze niet heen gaan, die worden meegenomen door de ouders. Ja, dat is waar. Dus, dus dat was gewoon mijn beleid. Nou, dus, uh, dat dat bepaal je dan zelf. En dan vanaf zes uur ging ik gewoon weer een weer op tafel. En het andere wat, wat ik ook een beetje wil zeggen is, van, er gaat zoveel accijns van sigaretten, die gaan naar de regering toe, dus volgens mij willen ze helemaal niet mensen dat mensen stoppen met roken. Nee. Nee, ja, je, je, zou, uh, je zou natuurlijk kunnen zeggen dat, uh, uh, dat er... bedoel, het is natuurlijk een enorme vetpot eigenlijk voor de regering. Uh, die, die, uh, die, de, die 30% rokers die we hebben. Dank je. De, de, de sigaretten en de cheques zijn alweer duurder geworden. Zeg maar. Er zit 60 cent weer, geloof ik. Ja. Dus stel dat een Ik zal percentage mensen stoppen. Dan blijven ze toch dezelfde accijns binnenhalen. Maar toch, oh. he, maar toch hebben ze dan dit beleid wat ze nu willen gaan uitvoeren... dat er een, een rookverbod moet komen. Dus dan zou je ook zeggen, ja. Ja, oké, okay, ze willen het wel ontmoedigen. Ja, dan gaan we nog straks krijgen dat je ook zo dat zou ik zeggen, je mag ook niet meer thuis roken. Want was toen ook, vroeger was het heel zoiets van als je als je een auto van, van het bedrijf zat, zeg maar, het was ook een werkplek, dan mag je dan ook niet roken, omdat er ook andere collega's in konden zitten. Oh, ja ja Het gaat gewoon veel te zeggen. Kijk, als jij vegetariër bent, dan ga je ook niet naar steekhaus. Nee, nee dat is waar. <laughs> nee, daar heb je niet veel te zoeken dan. <laughs> nee, ja, ja, je kan een bakje sla krijgen natuurlijk. Ja. Maar... Papindas. Je bepaalt toch zelf waar je naartoe gaat. Alleen wat ik net zeg. Kinderen. Da, da, en nou in restaurants natuurlijk ook, want er komen ook kinderen. Ja. Kin kinderen kunnen niet beslissen waar ze wel of niet naartoe gaan. Maar volwassenen kunnen dat wel. Dus jij vindt eigenlijk dat, uh, dat uh, in, in bijvoorbeeld een kroeg. Hè, waar je dan eigenlijk vrijwillig naartoe gaat. Daar, ja. uh, daar hoef je geen rookverbod te doen. Want ja, als je, je gaat er nou eenmaal vrijwillig van naartoe. Je weet dat het daar gerookt kan worden. Je weet dat het een afgesloten ruimte is. En ja, dat, dat, dan moet je dat risico. Of eigen verantwoordelijkheid is dat dan eigenlijk? Als een als kroeg als als als staat van hier wordt gerookt of hier wordt niet gerookt, mm -hmm. dan ben je zelf volwassen om de rond te bepalen waar je wel of niet heen gaat. Het een, dus het plus, toen het, het, het, ro het rookverbod net was ingesteld, dus toen, uh, moest iedereen moest een, keer een rookruimte creëren of een afzuiginstallatie. Ja. Die kroegen die hebben allemaal zwaar geld geïnvesteerd en toen hoefde het dan op een gegeven moment niet meer voor de kleine kroegjes. Ja. Dus dat geld zijn ze ook alweer kwijt geweest. Het slaat allemaal helemaal nergens op wat die mensen willen. Huh. En, maar, en, en wat ook nog wat ook is, je had ook toen we net, net ingesteld, waren er niet-rokerscafés. Nou, die gingen binnen een half jaar over de kop. Ja, ja? Die, niemand... die, die, die hebben er niet vol... Oké. Okay. En denk je niet dat dat nu, uh, nu uh, toch een paar uh, grote kroegen waren die, uh, waar je niet, dus niet mocht roken... en die het ook vol hebben gehouden, dat, dat het nu zeg maar de tijd meer voor is voor zo'n zo niet-rokerskroeg? Of of, of, of ik snap die, ik snap die vraag. niet. Nou ja, dat, dat, dat nu zeg maar anno 2013, dat, dat, dat de tijd er meer naar is om zo'n kroeg te openen. zo'n niet-rookes kroeg, dat, dat wij daar meer behoefte aan hebben nu. Ja, dat weet ik niet. Dat, dat, dat, dat, dat zou dan moeten blijken, inderdaad. Maar het was, als het al vijf jaar of niet was, het 2008, geloof ik, of zo. Hè? Oh is, ja, dat, dat, is niet, dat, is, dat is niet heel Dat is niet heel lang geleden. Het niet werkt, dan zal het nou ook, niet, ook niet werken. Nee, nee, nee. En, maar maar wat, wat is dan het volgende? Ik krijg je dan een kochlee ook niet mag drinken? Want alcohol is er ook slecht. Ja, nou ja, dat is. Uh, ja, sterker nog, uh, alcohol is misschien, uh, uh, als je het in uh, flinke mate doet, uh, net zo slecht als roken, zou je zeggen. Ja, oké. Okay, ja, en dat is dat, dat, dat, dus afgelopen donderdag het gesprek met, uh, met de nacht, zegt ze. Mm -hmm. Ik zeg, als je. Als je als als jij een sigaretje rookt, dan is het misschien ook slecht voor jou. Maar als je iemand die totaal dronken in de kroeg zet en wordt vervelend, dan is het veel slechter voor je. Ja. En wat vond wat de vond nachtzuster? Ja, nou, die is vervent tegenstander. Dus... <lacht> die was het niet mee eens. Ik, ik denk dat het veel is voor Steve Horror of zo. <lacht> <lacht> ik zal het ja, er eens vragen. Het is prachtig programma, we zijn leuke mensen of zo. Maar ja. Ja. Ja. Is, wat, uh, net zo ik, uh, ik, was, ik, ben ook gewoon zelf van. En zij ook van, ik doe wat ik wil en zij doet wat zij wil. Dus dat, dat is geen probleem. Je hebt voor en je hebt tegenstanders. Ja. zal je altijd bij verhouden. Dat is maar net wat auto's. waar bemoeit de regering zich mee? En die, en die volgende spreker, waar, waar bemoeien ze zich mee? Ik heb nog geen voorstanders uh, gehoord, dus uh, ik zet hem erbij. Uh, dankjewel voor je verhaal. Goed zo, Luc. Tot later, Erik. Uh, Hoi. rookverbod hebben we het over. Rebecca, goedemorgen. Ja, dag, Luc. Goedemorgen. Met een babyboomer, zoals de voorganger uh, het, uh, het noemt. Ja. Uh, ik ben dus zo'n babyboomer die gestopt is met roken. Ja. En uh, die het heerlijk vindt als ik uh, langs mensen loop... Oh. die buiten een sigaretje staan te roken. Ja, dat vind je lekker. En dat ik de geur nog opsnuif. En uh, uh, dat ik daar dan ook iets van zeg. En dan zeggen... Mensen kijken soms verschrikt van... Oh, wat lekker. En ik zeg nou, ik dacht dat hij het cynisch bedoelde. Ik stond laatst in een, in, een, in een ziekenhuis in de lift en ik rook dat er mensen waren die, die gerookt hadden recent. Ja. En toen zei ik, oh, daar heeft hier net iemand gerookt. Oh, heeft u er last van? Ik zeg nou nee, ik snuif het op hier. Dat het. <laughs> maar dat vind ik juist altijd vies als ik in een lift sta en niemand heeft gerookt. Dan ruik je pff, een beetje de sniff en dan denk je, getverderrie. Uh. Ja, maar ik vind die geur nog zo lekker. Ja, ja, ja, ja, precies. Oh, dat, was nooit dat is nooit de... weggegaan eigenlijk, die, die, die, die, die, die liefde voor, voor het roken eigenlijk. Wat zeg je? Dat is eigenlijk nooit weggegaan, die liefde voor het roken. Nee, maar ze, uh, men zegt, ik heb dat wel eens uh, iemand horen zeggen... zolang je die geur nog zo lekker vindt, zit je nog altijd in de gevarenzone. Ja, lijkt mij wel, ja. Want dan, dan... En dat geloof ik ook wel. Ja. Heb jij, ja. hoe lang ben jij al gestopt? Uh, ik ben uh, 2 juni vorig jaar gestopt. Ah, oh, oké, okay. dus dat is nou bijna, van het, uh, je tikt er bijna een jaar aan. Van het uh, een op het andere moment. Oh, dat vind ja. ik wel knap. Ja, van ikzelf ook. Ja, ja waar, waarom uh, maakte je de, de beslissing om te stoppen? Nou, dat zal ik je vertellen. Dus, ja, ik moest, ik zou, laat ik het zo zeggen, in juli geopereerd worden. Mm -hmm. En nou zat ik, we hadden zo'n boekje gekregen om, uh, om door te nemen. Ik zou een nieuwe knie krijgen. En uh, nou, we hadden daar een boekje over gekregen en daar stond uh, bij, als u rood, stop drie weken van tevoren met roken. Mm -hmm. Nou, zou dat mijn tweede nieuwe knie worden. En bij de eerste keer heb ik, ja, of over het hoofd gezien... of niet willen lezen, wat het ook mag zijn. Ja. Nee, ik denk over het hoofd gezien. Want zo had ik nog iets over het hoofd gezien wat erin stond. Oké. Okay. En um, ik ben een dag van tevoren gestopt met roken. Maar... Ik heb na die knieoperatie heb ik 13 blaasontstekingen overgehouden. Oei. Nu vroeg ik aan die, die verpleegkundige, die, die orthopedische verpleegkundige, waarom moet je drie weken van tevoren stoppen met roken? Want stoppen met roken gaat toch meer om de narcose een dag van tevoren dat je daar geen last van hebt. Ja. Nee. Uh, vertelden ze me dat stoppen met roken, zo drie weken van tevoren, dat zeggen we omdat je als je rookt je ontstekingsgevoelig bent. Ja, ja. En nu moest je een tweede operatie en toen dacht je van nu moet ik toch maar stoppen, drie weken van tevoren eigenlijk. Ja, dat was ik zeker van plan. Dus het stond in mijn agenda geagendeerd van nou stoppen met roken en ik zou eind juli geopereerd worden. Was, en het zat, ik zat dus zes weken begin juni voor de operatie. Mm -hmm. En het was op een maandag en ik had het hartstikke druk. Maar ik had nog maar één sigaret in huis. En ik dacht, verdomme, dan moet ik straks eerst nog weer sigaretten gaan halen. Ik heb helemaal geen tijd. En enfin, alles was op... Uh... En toen zei er ineens zo'n stemmetje in me van... Ja, maar wacht even. Uh, dat sigaretten halen, dat hoef je helemaal niet te doen. Want over drie weken moet je stoppen. Waarom zou je nu niet stoppen? Ja. Ja. En zo geschiedde. Ja. En op 5 december had ik 500 euro uitgespaard. Oh ja, ja, ja dat gaat hard, hè. En um, toen ben ik met een vriendin uh, een week naar de Canarische eilanden geweest. <laughs> Heel goed. Gewoon lekker op vakantie. Ja. Dus, ja. nou ja, uh, ik voelde me er net even aangesproken. Mm -hmm. van, ja, uh, vooral... als babyboomer. Uh, ja, precies. Maar nu over dat uh, niet roken uh, in, in kroegen... Ik vind het schandalig. Ja? Jij, gezegd, maar... jij zegt ook van, nou, dat, moet, dat moeten de, de kroegbaasen zelf uh, bepalen eigenlijk. Ja, natuurlijk. Huh? Natuurlijk. Maar het is die... Kijk, ik respecteer elk geloof. Maar dat christelijke vingertje... Maar ik weet niet of, het, ik... Of, dit, of dit kabinet nou het christelijke vingertje is. Er zit weinig, weinig nee, echt christelijk komt, in. Nee, nee, nee, nee. Maar wacht even. Door de ChristenUnie. Ja. Daarmee hebben ze een meerderheid behouden. Ja, precies. Die hebben dat... Uh, ja, precies. Die hebben dat dan gedaan. Ja, daarmee zeg ik het christelijke vingertje. Het, uh, uh, uh, uh, het zeggen hoe een ander het moet doen. Hoe een ander moet leven. Naar hun normen. Nou, dan gaat Nederland nog een keer aan ten onder. En... Dat men oplegt hoe een ander moet leven. Oké, okay, maar dat moeten ze in de kerk doen. En dat moeten ze hm. niet in de samenleving doen. Ik ga opschrijven. Ik kan geen voorstanders van het rookverbod uh, vinden. Dank je wel voor je verhaal. Oké. Okay. En succes hè, met, uh, met het niet roken. Hou gewoon vol. Dank je wel. Nou, goed ja, zo. Ja, moet wel. Want ja. ik zou je vertellen, eind van het jaar ga ik naar Australië. Oh, ja. En dat gaat ook van het geld dat ik niet gerookt heb. Dat ja, goed, hè? heel goed. Gewoon lekker sparen, ja. lekker vakantie gaan, is veel leuker dan roken. Jo, vind ik ook. <laughs> dienst, ah. hè. Oh, oh, oh. Uh, we hadden het over niet roken en vooral het rookverbod in de kroeg. Oh, even een leuk plaatje tussendoor. Nou, tussendoor, een hoogtepuntje. Dit wel. Moses in the Firstborn. I Got Skills, komt uit Nederland. Wat een... plaat. plaatje.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 Goede plaat Moses and the Firstborn komt gewoon uit Nederland. Start. Luk ik denk. I got skills. Dus even kijken wat er allemaal trending topic is op Twitter op dit moment. Nou, uh, Black Swan. Hashtag Black Swan. Gisteren werd die film uitgezonden op RTL 5. En in die film zie je Natalie Portman een uh, ontzettend goede ballerina worden. Uh, in het Meer natuurlijk. En ze is ook nog een keertje aan het tongen met Mila Koenis, dus dat is ook leuk. En uh, sowieso is het wel, het is, een beetje, ja, het is misschien een beetje lullig om te vertellen... maar het is uh, uh, de eerste, uh, eerste balletvoorstelling die ik heb gezien, het Meer, En dat was eigenlijk best mooi. Ja, was was op juist, of Nieuwjaarsdag, was het 1 januari? Het was een beetje brak natuurlijk. Toen hadden we in de avond gingen we naar een balletvoorstelling. Nou, dat was lekker naar muziek luisteren en zo, dit soort, dit soort... Prachtige, zware dingen. Nou, dat zit allemaal in die film. Hashtag Black Swan. Je hebt er niks meer aan. Het is al uitgezonden. Hashtag van Bobbel, ook trending topic op dit moment. Hij kreeg namelijk zijn negende gele kaart gisteravond. In de wedstrijd tegen Utrecht kon hij zich wel vinden in het besluit van scheidsrechter Fink. Van ons clubpie PSV verloor trouwens de wedstrijd met 2 tegen 1. En daar gaan we straks over praten met onze eigen Ferdinand. Dus even kijken wat er een trending topic is. Microsoft lanceerde in 2000 Windows 2000 op deze dag... En eh, dat is wel geinig. Ik kwam erachter dat ik mijn laatste schooldag had op 17 februari 2000... bij mijn uh, studie Commerciële Economie. Uh, dat heb ik toen een paar maanden volgehouden. En uh, 17 februari was mijn laatste schooldag op een donderdag. Kosovo viert sinds 2008 hun onafhankelijkheidsdag op deze 17 februari. En in 1952 won Kees Broekman als schaatser de eerste Nederlandse medaille... op de Olympische Winterspelen. Gefeliciteerd nog, Kees. Uh, vandaag is Paris Hilton jarig. Je weet wel, die uh, society lady, 32-jarig is ze geworden. En Michael Jordan, die is ook jarig. En uh, er staat een pop voor zijn deur, want hij is namelijk 50 jaar geworden. Dat snap je toch ook niet, hè? Ik heb die man nog zien basketballen, want toen was hij uh, 49. Maar goed, dan nog, 50 jaar Michael Jordan. En Roast Beef ken je die? Dat is uh, zangeres. Uh, heel leuk, een beetje typisch meisje. Maar ze is verjaardag vandaag 25 jaar geworden. <middels> Even kijken naar de buien scan. Is het nog ergens aan het regenen? Nee, het is helemaal droog. Duik eens even in de wereld van de apps Party with a Local is een app die het reizen in Europa heeft veranderd of gaat veranderen. De app staat nu op het punt om reizen wereldwijd te gaan veranderen. Ba Bart Kadersvaat is van Party with a Local. Goedemorgen Bart. Hey, goedemorgen. Ja, uh, wat is dat? Party with a Local? Party with a Local is, uh, ja, zoals jij zei, een, uh, inderdaad een app. Die uh, simpel gezegd de reiziger en, en de local met elkaar verbindt op een hele makkelijke manier. Hm. Um, je kan eigenlijk gewoon inloggen met de app uh, als jij bijvoorbeeld in een stad bent uh, waar, je, uh, waar je helemaal niemand kent. En uh, op die manier kan je heel, uh, heel makkelijk uh, in contact komen met locals. Ja. Um, ja, ik weet niet of je zelf wel eens, uh, of je zelf wel eens gereisd hebt, maar en, en als je een nacht uitgaat en je bent, uh, en je bent ergens niet, uh, waar je niemand kent, uh, en je gaat uiteindelijk uit met locals, dan zijn het gewoon veel betere nachten. Omdat je. Ja, die mensen die weten natuurlijk precies waar je heen moet. Ja. Je weet alle hotspots en je komt op de leukste feestjes. Nou, ik had, de laatste, ik had ik ben vorig jaar nog een weekendje naar Barcelona geweest. En dat was echt heerlijk en lekker op het terras gezeten. Maar ik had toch ook wel zo'n avond dat ik dacht van... Ja, ik had nu eigenlijk wel naar, een, naar, naar eigenlijk de vetste club van Barcelona willen gaan. Maar ik wist niet wat het was. Ja, exact. Ja, dan moet je net even, net even die insider... Uh, Kennen. Dus het is altijd gewoon leuk als je met iemand uh, op sleeptouw genomen kan worden, die uh, je ja, stap kent en die weet waar je heen moet. Ja, uh, dit soort ideeën ontstaan, uh, neem ik aan, uit uh, eigen, eigen noodzaak. Je had het zelf waarschijnlijk nodig. <laughs> ja, ik word even eerder wie eer toekomt. De app is eigenlijk echt een beetje een kindje van, uh, van uh, Dan. Ja. Daar werk ik mee samen, Daniel Fantasy. Uh, het is een Australische jongen die. Uh, ...ook heel veel gereisd heeft en uh, tijdens zijn wereldreis heeft hij dit idee eigenlijk een beetje, uh, is hierop gekomen. Ook inderdaad gewoon precies van, uh, ja, het, het, hij liep gewoon tegenaan dat hij niet uh, ergens, ergens uh, de, de leuke feesten kon vinden en ja, ik moet met locals in contact komen... En, uh, Hm. Zo is hij op het idee gekomen. Maar, maar, maar Bart, hoe, krijg, hoe, hoe zorg je er nou voor dat er niet een of andere uh, maloot straks uh, aan, die, aan, die, aan die app ook zit? En dat ik dan uh, ik denk ik ben in Barcelona, ik wil naar de leukste kroeg en ik meld me aan en ik kom in contact met zo'n uh, zo zo gast. En dat blijkt dan een of andere weirdo te zijn. Ja, we hebben een hele sociale laag ingebouwd. Uh, dus je, je meldt je eigenlijk aan met Facebook. Of je kan een aparte account maken Maar de meeste mensen via, melden zich aan via Facebook. Yeah. En um, ja, je gaat gewoon met iedereen direct in contact komen. Dus je, je, er zit een chatfunctie in. Je leert elkaar eerst een beetje kennen. Uh, je leest elkaar's profiel. Je bekijkt reviews. Uh, en, en, en, en aan de hand daarvan beslis je of je daadwerkelijk met iemand in contact komt. Yeah, yeah. Je gaat niet met de eerste de beste uh, idioot inderdaad... En, uh, op stap, maar je zorgt wel even dat je een beetje weet dat je een idee hebt uh, met wie je van doen hebt. Ja, ja, want ik heb ook uh, ik heb de film Hostel wel eens gezien. En uh, mm. <laughs> dan, <laughs> dan denk je van nou, ik vertraag geen enkele, enkele local meer, maar, uh, ja, ja, maar, ja. Da maar dat nee, gaat nee, er gebeuren, het is een soort, soort sterren systeem, of dat je weet welke, wat nou echt een betrouwbare local ook, ook is. Ja, exact. Ah, exact, ik snap het. Exact. Handig hoor. Dat ik inderdaad aan van zorg dat je. Echt even met elkaar in contact komt en uh, die functie gewoon goed gebruikt en die reviews leest. En, dan, uh, en laat, elkaar, laat hè, geef het ook terug aan, uh, aan andere bezoekers. Dus ja. als jij een avondje uit bent geweest met iemand, laat even weten hoe het was. En, uh, en, en, en zet het erbij op die genische profiel. Tijd om die boel wereldwijd uit te rollen. Hoeveel gebruiks heb je al? Uh, op dit moment zijn we, heel, we zijn eigenlijk nog een beetje in de testfase. Mm -hmm. Dus we zijn uh, nu heel erg aan het testen geweest, eigenlijk vooral omdat we daar zelf ook zitten. Yeah. Uh, we hebben nu ongeveer uh, 2000 gebruikers daar. Okay. En daarvan zijn we heel veel data aan het genereren en feedback aan het krijgen van iedereen. En uh, ook daar aan de hand van daarvan hebben we een hele lijst met dingen die we nu nog kunnen verbeteren aan de app. Um, dus het, het, het, op dit moment is het best wel uh, gericht op Nederland mm -hmm. en uh, ja, we gaan het inderdaad uitrollen en dan uh, stad voor stad Europa eerst veroveren en dan uh, wereldwijd. Precies, en dan kun jij overal naartoe en dan heb je altijd een leuk feestje om naartoe te gaan. Dat is natuurlijk exact. uiteindelijk een grote doel. Exact. Bart, <laughs> <But laughs> dankjewel. Partywithalocal.com, dat is het adres, kun je je aanmelden. Dankjewel hè. Oké, okay, Goedemorgen. Joe, Goedemorgen. I rave. The year goes on and I'm sick my everybody. Who was that girl and what was her name? I couldn't find her, man. She went back and claimed. <laughs> 14 or 40, you lie about your age. Your fun for me, party was followed by a rave. Fly. de people in holiday. Goedemorgen, het is kwart voor zes. Je luistert naar Start op deze 17e februari 2013. De afgelopen weken waren er in Groningen aardbevingen te voelen. En Twan van BNN University was heel erg benieuwd hoe dat nou precies voelt. Hij woont niet in Groningen. Hij is naar Delft gegaan bij het Science Centrum van de TU in Delft. En daar staat een aardbevingsimulator... ...waar aardbevingen op schaal van 1 op 10 na nagebootst worden. Normaal gesproken is hij eh, niet bedoeld voor mensen. Maar omdat Twan zo graag aardschokken wilde voelen, is er een uitzondering gemaakt. Samen met Michael van der Meer, directeur van het Science Center, ondergaat Twan een aantal aardschokken. Hier in, in onze uh, uh, bouwlab uh, simuleren we bij onze bewegende vloer drie aardbevingen. En uh, het, is, uh, het is een simulatie, dus het is niet 100% realistisch, omdat wij de bewegingen maar in één richting uh, simuleren. Nou, de lichtste uh, uh, aardbeving is die eentje in, uh, in Groningen. Nou, dan gaan we beginnen bij Groningen. Ik, ik ben heel benieuwd hoe dat is om een aardbeving te gaan doen. Wat is dan nou de bedoeling? Er wordt een hek voor mij open gedaan en ik moet op. Uh op een plaat gaan staan. Ja, je moet het gewoon over je heen laten komen... want dat is natuurlijk het meest natuurlijke. He, je weet ook zelf nooit wanneer een uh, aardbeving precies gebeurt. Een huis of zo die nu in, uh, in Groningen staat... die weet ook niet wanneer uh, de aarde gaat bewegen. Dus je moet het maar gewoon over je heen laten komen... en kijken wat er gebeurt. Dan ga ik met mijn rug naar de meneer staan die de knoppen bedient... want dan kan ik het ook niet zien aankomen. Nou, het is, ik, ik, ik sta op de grond en uh, na nou, ieder moment kan de aardbeving uh, beginnen. Ik, ik vind het echt wel een beetje spannend. Ik begin wel... Zo. Oh jeetje. Het is echt alsof je op een soort van um, kermisattractie staat. Oké, okay. de eerste schok was wel even van, oh, dit is een aardbeving. Maar nu die eenmaal bezig is, denk ik van, ja, dit kan je wel overleven volgens mij. Ik probeer mezelf nu in te beelden dat ik um, tien keer zo klein ben. want Dat is de bedoeling, toch? Het is een simulatie is dat je tien keer kleiner ben dan wat het hier is. En... Oh. Nou, ik kan nu wel blijven staan. Maar mezelf voorstellen dat ik tien keer kleiner ben... Nou, je moet er niet aan denken hoor. Oh. Oké, okay, dan gaan we nu over naar schok 2, Die is wat heftiger. Die begint heel langzaam. Hij zou zwaarder moeten zijn, maar... Oh. Hij bouwt heel langzaam op en... Hij gaat dan steeds meer heftige schudden. Ik merk wel dat ik nu veel wijder met mijn benen ga staan om mijn um, ja, om, om evenwicht te bewaren. Dat klopt wel een beetje, oké. Okay. We gaan nu over naar schok nummer drie. Oké. Okay. Hij begint heel zachtjes. Als een soort van schommel die je aanduwt. En dan ga je steeds harder. Oh. naarmate hij langer staat wordt de zon ook heftiger. Hij begint nu wel heel, heel heftig te worden. We hebben net, net, net, net drie, drie aardbevingen gehad. We begonnen met een lichte, waarvan je al zei... die is vergelijkbaar met, met Groningen. Toen gingen we naar iets zwaarders. Als ik die mag vergelijken met een bekende of een grote aardbeving... die, die we van het nieuws moeten kennen, welke is het dan? Nou, dit de, de, dat was een aardbeving in Griekenland. En die was 6,7 op de schaal van Richter. En uh, ja, Griekenland, die ligt, uh, samen met uh, Turkije, ligt een enorme uh, breukzone. Uh, en daar beweegt de aarde zeer regelmatig. Oké, okay, En de laatste, dat was de heftigste, die begon heel zachtjes. Je merkte dat hij, dat hij schokte wel op een beetje op een neer. Op een gegeven moment werden de schokken steeds ruwer en, en langer, voor mijn gevoel. Waar was die vergelijkbaar mee? Nou, dus na aardbeving in India. En die was 7,8 op de schaal van uh, Richter. En inderdaad, als we kijken naar die aardbevingen. die bouwden zich op van, uh, van zwak naar zwaar. en met een aantal zware schokken erin. Heel bizar om het een keer te voelen. En ik denk dat als ik in het echt een aardbeving te voelen. dat ik nog steeds denk: ja laat maar over me heen komen ik zie wel wat er gebeurt. Ik denk dat je ook niet heel veel tegen een aardbeving kan doen. Nee, ik zou wel goed uitkijken waar je staat. Of uh, de muren instorten of er een boom omvalt. En uh, daar uh, je wel in veiligheid brengen. Hè? Want dat is wat mensen in aardbevingsgebieden doen. Hè? Kijken waar een open plek is. Zodat je niet onder een uh, huis of onder een uh, boom bedolven kan raken. Hop, goede tips voor de mensen daar in Groningen. Bij een aardbeving staat de wereld natuurlijk echt een beetje op zijn kop. Wanneer, vroegen wij ons af, stond de wereld bij jou... Op kop. Misschien toen ik aan de HQU werd toegelaten. Nou, ik dacht sowieso niet dat ik mijn VWO-diploma zou halen. Dus toen dacht ik, oh, dan kan ik daar niet heen. Of dan moet ik nog een nieuwe test doen en zo. Toen las ik, ik durfde ook mijn mailtje niet te lezen. Want ik dacht, weet straks staat er gewoon in dat ik niet ben toegelaten. En toen uh, ging mijn moeder vooral heel hard gillen. En toen ging ik huilen. <laughs> maar dat was al, toen dacht ik, ja, ja, ik weet niet. Dat was gewoon iets wat ik heel graag wilde. Oh, toen dacht ik, ik ga hartjeskoekjes bakken voor uh, Max. En uh, precies op het moment dat ik uh, de hartjesvorm in de deeg zette... kwam precies het goede liedje op de radio en toen dacht ik, ja, dit kan niet. Ja, toen ik haar voor het eerst zag, klinkt heel cliché, maar het is wel zo. Ja, dat was toen ik verliefd werd. Toen, uh, toen kon ik echt aan niks anders meer denken, alles ging langs me heen. En ik was echt uh, op de roze wolk. Ja, ik dacht eigenlijk alleen maar aan hem. Zijn ze nou een rotte wolk of een roze wolk? Ik hoop dat het roze wolk is. Hoop ik dan, hè? Zullen we meteen nog even de hoogtepunten van de afgelopen week door gaan nemen. Dat doen we hier op Radio 1. Je luistert naar Start met nu Bill Withers en Lovely Day. And the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's. Gone.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 Lovely day. Ik uh, liep uh, woensdag, was ik vrij? Of was ik nog donderdag vrij? Nou ja, in ieder geval, een van die dagen liep ik door de stad heen, en um, toen begon het te sneeuwen. Toen dacht ik, oh, dan moet ik, een beetje hard, uh, moet ik een beetje hard doorlopen. Maar het begon zo hard te sneeuwen. Oh, het, was, het was donderdag. Het was echt die, die, die, die harde sneeuwdag. Was het. het begon zo hard te sneeuwen dat het echt totaal geen zin had. En, en iedereen moest ook een beetje schuilen en zo. En ik liep wel in die stad en keek ze om me heen. En ik dacht van, ja iedereen doet nu op dit moment een beetje hetzelfde. Hè? Duiken in de jas weg of gaan schuilen. En daardoor ontstond er een soort van sfeer op straat... die, uh, ja, die eigenlijk heel een beetje gemoedelijk was. Want iedereen is natuurlijk helemaal klaar met die sneeuw. Er helemaal zat van. En toen ging het toch nog één keer sneeuwen. En je wist eigenlijk wel van, nou, dit zou zomaar eens de laatste keer echt sneeuw kunnen zijn van dit jaar. Dat is maar goed ook. En er, er ontstond een beetje op straat, zo in, in dat winkelcentrum, een, ja, een beetje een soort gemoedelijk sfeertje. Mensen gingen, gingen de deur voor elkaar openhouden en, uh, en, uh, en, uh, en, en even helpen om een kinderwagen door de sneeuw heen te drukken. En zo, allemaal van dat soort dingen. En dan zag ik, ja, dat is, een, dat is een mooi moment. Sterker nog, misschien wel mijn hoogtepunt van de afgelopen week. Ik maak niet zo heel veel mee. Dus vandaar. Uh, wij vroegen ons af wat nou eigenlijk jouw hoogtepunt was van deze week. Ik heb zaterdag een Lustrum diner, Dat is het 25-jarige bestaan van mijn studentenhuis. We hebben een heel groot diner met 60 dames en jongwijsjes. Ik ga morgen naar een uh, dubstepfeest in volle met een vriend van mij. Ja, de pubquiz op maandag. Met uh, ons hele huis zijn we er naartoe gegaan. We hebben lekker drankjes gedronken en heel hard gestreden. Maar het mocht niet baten, want we hebben glansrijk verloren. Om het zo maar even te zeggen. Maar het was toch heel leuk. Nou, dat ik naar Tessel ben geweest. En dat ik 50 kilometer heb gefietst. En helemaal niks heb gedaan, verder. Nou, lekker uitwaaien, lekker hoofd leeg maken En dan uh, raad ik iedereen aan. Um, Valentijnsdag met mijn geliefde. Nou, we gaan lekker zo samen koken. En dat gaan we dan op bed opeten. En dat noemen we altijd... Of pizza-eiland. Maar dit keer wordt het sushi-eiland. En daar heb ik heel veel zin in. Ik ga vanavond naar de bioscoop hè, met mijn date. Um, <laughs> <laughs> het wordt uh, vrijdag mijn uh, nieuwe huisje in Den Haag inwijden met uh, een groepje vrienden die komen eten. En uh, eventueel daarna nog de stad onveilig maken. Ja, mijn hoogtepunt van deze week was uh, Soldaat van Oranje. Ik uh, was samen met mijn vader naartoe geweest. En het was echt fantastisch. Het is zo'n vet musical. En het is... Um, ja, ik weet niet zo graag dat het decor verplaatst. En uh, ja, we zaten eigenlijk met allemaal oude mensen. Maar... Ja, het was zo'n spektakel dat je echt dacht van... Wow, die zaal draait, dingen gingen open, buiten gebeurden dingen. Nou, het was echt zo gaaf. Uh, ik, ga, ik ga vanavond naar een feestje van een vriend. Die is jarig, dus daar heb ik al zin in, in Rotterdam. Uh, mijn hoogtepunt van deze week is dat ik gewoon echt heel veel leuke artiesten heb ontmoet. En ik heb vanavond een Mexicaans feestje. Dus dat wordt leuk.